Uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. De Boy Edgar Prijs, de belangrijkste Nederlandse prijs op het gebied van jazz en geïmproviseerde muziek, gaat dit jaar naar trompetist en bugelspeler Ak van Rooyen. De 90-jarige muzikant heeft een lange loopbaan achter de rug in tal van Nederlandse jazzorkesten en ensembles: de Ramblers, de Skymasters, het Dutch Jazz Orchestra en het Metropool Orkest. En ook trad hij met internationale grootheden op als Clark Talley en Gil Evans. Van Rooijen geeft nog les op verschillende conservatoria en staat nog regelmatig op het podium. Cafés en bars in Texas moeten toch weer dicht... omdat in de Amerikaanse staat het aantal coronabesmettingen fors is toegenomen. Restaurants mogen nog maar voor de helft bezet zijn. Donderdag testen een aan record aantal inwoners positief op het coronavirus. Bijna 6.000. Het werkelijke aantal besmettingen ligt vermoedelijk nog hoger... omdat niet iedereen zich laat testen. Twee maanden geleden ging Texas als een van de eerste Amerikaanse staten... juist weer van het slot. En dat gold ook voor Arizona... waar het aantal besmettingen inmiddels ook weer sterk toeneemt. Het Exit Festival in Servië lijkt deze zomer in trek bij Nederlandse feestgangers. Dat zegt de Amsterdamse ticketverkoper Ostvest tegen het Parool. Het bedrijf zegt momenteel tientallen tickets per dag te verkopen. Het dancefestival Exit is een van de weinigen in Europa dat dit jaar doorgaat. Verkoper Oostvest houdt rekening mee dat die ruim duizend Nederlandse festivalgangers in augustus af zullen reizen naar Servië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt vanwege het coronavirus alle niet noodzakelijke reizen naar Servië af. Het Exitfestival biedt plek aan bijna 30.000 bezoekers per dag. De 19-jarige voetballer Anthony Moussaba verhuilt NEC voor de Franse topclub AS Monaco. Voor de Nijmeegse club is het een van de grootste transfers in de laatste tien jaar. Moussaba debuteerde in april 2019 in het eerste elftal van NEC. De in Beuningen geboren aanvaller kwam tot 31 officiële wedstrijden voor de Nijmeegse club. Het weer. Vanavond en vannacht is er een enkele onweersbui mogelijk. En dan koelt het af naar 19 graden. Morgen wisselend bewolkt. En ook dan verspreid regen en onweersbuien. En met 2... 22... Dit is Helene Geest van de AWB. Er staat een flinke file vanuit Zandvoort op de N201 Zandvoort richting Hoofddorp. Tussen Zandvoort en Bentveld is de vertraging ruim een uur. Tot zover de verkeersinformatie.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 De retour. C'est de retour Ik ga it beter. It's